Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Groningen eist 30 miljard euro van de staat... omdat er jarenlang gas uit de bodem is getrokken... waar veel aan is verdiend, maar zij er alleen achteruit op zijn gegaan. Het geld willen ze verspreid over de jaren uitbetaald krijgen. Het moet gaan naar het opknoppen van het gebied, maar ook naar jongeren... om hen een toekomst te geven, zegt de Groningse commissaris van de Koning. Er zijn ontzettend veel jongeren die uh, hun leven een laag cijfer geven... die overwegen om te vertrekken uit Groningen. Heel veel mensen hebben echt een tik meegekregen van de gevolgen van de gaswinning. Dat is een belangrijk onderdeel van de ereschuld en die moet worden ingelost. Vorige maand kwam er een rapport uit over de gaswinning in Groningen. Daarin staat dat Nederland een flinke schuld heeft bij die provincie... vanwege het jarenlang negeren van de gevoelens van de Groningers. Steeds meer bedrijven geven toe dat er ook bij hun gegevens zijn gelekt van klanten... door een groot datalek bij een softwarebedrijf. Prodeel zegt nu dat er 4300 namen en telefoonnummers zijn gelekt... van mensen die hun hebben gebeld. Eerder bleek al dat er honderdduizenden gegevens van NS, Heineken en Vodafone Ziggo... op straat zijn komen te liggen. En de meningen in Amerika zijn verdeeld. Is de aanklacht tegen oud-president Donald Trump terecht of niet? Zijn aanhangers geloven dat het allemaal een complot is. What they're doing to him right now is only strengthening his base. No, I'm I'm going to vote for President Trump. He is going to run, and nothing's going to stop him from doing that. Maar er zijn ook andere geluiden. Deze vrouw stemde eerst nog op Trump, maar is nu wel klaar met hem. I'm glad he got indicted. Um, enough is enough. I think it's great. Uh, nobody's above the law. You know, don't do the crime if you can't pay the time. Trump is aangeklaagd in een zwijggeldzaak. Hij zou dat uh, daar tijdens de verkiezingscampagne geld hebben betaald aan een oud pornoster waarmee hij mogelijk een affaire had en dat geld zou hij als juridische kosten in de administratie hebben staan en dat mag niet. Het weer, er valt veel regen, vooral in het zuiden. Ondanks dat, nog 14 graden vanmiddag. Het kan wel hard waaien. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is even de hart van de ANWB. Het de negen Den Helder Alkmaar, drie kilometer file tussen Schorrel en Bergen. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. Met nu ZFM luncht. Maar morgen is het weekend, weekend, weekend. Kerstmis vieren wij dit jaar zonder boom. De eerste dag gaat Marja naar een oude oom. We gaan ook niet uit eten, doen samen aan de lijn. Zij in haar klein hoekje en ik in het mijn. Marja denkt dat ik niet meer om haar geef, dat ik niet met haar maar met mijn laptop leef. Zij kijkt graag naar Lingo met een goed glas wijn, zij in haar klein hoekje en ik in het mijn. Maria zegt dat ik ben verslaafd geraakt Door internet en chatbox alles heb verzaakt Zij ligt graag te zeppen, ik vind surfen fijn Zij in haar klein hoekje en ik in het mijn Corrie mailt dat zij vreselijk op mij geilt. Als ik met haar chat kan zij opgedwijld. Ik zend een vieze e-mail, t is maar voor de gein. Aan haar in haar klein hoekje, van mij in het mijn. Kori denkt dat ik 28 ben. Een vrijgezelle jongen en een hard fan. Maar ik heb een kale knikker in al mijn botten pijn. Zij blijft in haar hoekje en ik in het mijn. Kerstmis vieren wij dit jaar lek. Thuis de tweede dag kijkt maar ja kerstfilms op de buis. Ik ga babbelboxen, Corrie zou er zijn. Zij in haar klein hoekje en ik in het mijn. Ja, we zijn er weer. Goedemorgen. Goedemorgen. Nee, goedemiddag alweer. Wat verdorie? Ja, ja, ja. Het is buiten saai weer, dus uh, gezellig naar de radio luisteren. Ja, toch? Voor de kachel. Hè? Dat doen we hartstikke goed. We hebben de kachel aangezet, dus... Uh, okay. Wat hebben best... we deze week, uh, Wim? Wat we deze week hebben? Ja? Ja, uh, zoals aangekondigd gaan we naar Smartlappen luisteren. Maar ik denk een ander uh, item waar we ook op inspelen is natuurlijk de dood van Wim de Bie. Absoluut. Dus we gaan wat nummers van hem draaien en uh, wat cabaret ook volgens mij. Ja, maar natuurlijk ja. als eerst naar uh, Roy. Hij uh, ja. gaat ons vertellen wat er met Zandvoort Inside allemaal uh, te doen is. Roy. Roy van Puringa, Zandvoort Inside. Toch die jingle, oh, oh, oh, oh. dat zouden we, we niet doen. We gaan nog wel even fijn tunen, hè? maar uh, hij is ah. leuk, hij is leuk. Ach gelukkig. <laughs> dus we mogen hem gebruiken? <laughs> voor mij wel, voor mij wel. Uh, oh. ik, uh, ik kom net uit Taiwanabros uh, gedaan. Oh, ja? uh, ik zit nu op dit moment op de terugweg in de metro, ik heb een auditie mogen doen voor een heel leuk uh, programma. Dus uh, ik ben wel in voor een geintje, dus dit geintje mag er ook wel zijn, toch? <laughs> ah, mooi zo. <laughs> <laughs> kan je al iets zeggen over dat programma? Uh, het, ja, het is, uh, het heet met raden van mensen die kun, kunnen zingen te maken. kunnen. Okay, uh, okay, yeah. en het wordt op RTL uitgezonden. Oh, dus dan nou. kunnen mensen al wel veel raden wat het programma is. Okay. Maar uh, ik, ik mag officieel niks zeggen. Lekker. Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. Nou, je hebt ook niks gezegd, dus dat scheelt. Nee, toch? Ja. Mijn naam is Haas. Nee, nee. Roy. Nou, volgende week de paashaas. Nou, nou. Ja. Hm. Nou, dat uh, was weer genoeg grap uit. Ja, we gaan serieus bezig. We gaan weer even serieus verder. Uh, ja, het was wel weer een, een weekje wel. Uh, in politiek uh, te zien heel veel berichten natuurlijk. Een AZT... Um, die uh, waarschijnlijk wordt geplaatst uh, bij Procureerplaats Zuid. Um, waar voor en tegenstanders natuurlijk bij zijn. Uh, 20 april uh, gaat daar uh, natuurlijk in de Blauwtrem een uh, bijeenkomst over zijn. Uh, en dan kunnen, uh, gaat de gemeente in gesprek met uh, de bewoners van Zandvoort. Hoe vindt men dat daar een AZC geplaatst misschien gaat worden? Of is er misschien een andere optie om uh, uh, in Zandvoort een AZC te kunnen neerzetten? Denk kan u niet dat een dat 1 een een, een april grap is? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het wel erg serieus is. Ja? Ik heb uh, diverse uh, collegeleden gesproken en uh, ook uh, gemeenteraadleden. Uh, ja, het, het Rijk uh, verplicht het. het Rijk, uh, verplicht uh, in, ieder geval, uh, in ieder geval in deze regio's dat er ook een, uh, ja, dat er ook aan de vluchtelingen gedacht gaat worden, een extra. En uh, ik denk niet dat het een uh, 1 april grap is, maar het zou natuurlijk wel kunnen, maar ik denk dat hij te vroeg in is gekomen. Als dat een 1 april grap uh, ja, zou geweest ja, ja. zijn, dan zou die, uh, mo uh, zou die morgen of morgen, uh, zou die vandaag ja. of uh, gisteren geplaatst zijn. Maar er is natuurlijk alweer een uh, weekje vers, vers en er zijn bewonerbrieven gestuurd. Dus ik ga niet uit dat de gemeente oh. daarin meegaat. Mee de bewoners zijn ja. al op hoogte gesteld. Okay. Uh, ja. ja, inderdaad. Dat ja. was nu gespeeld en een uitnodiging voor de bewonersdag uh, ja. op uh, 20 uh, April. en uh, ja, we gaan het meemaken hè, of het uh, plaats uh, gaat uh, het parkeerpad Zuid uh, plaats gaat maken voor een ACT. Uh, dat gaat in ieder geval wel weer een volgende discussie opgeven. Uh, mm -hmm. uh, het parkeerprobleem is ja. Antwoord. Want uh, je gaat daar wel heel veel parkeerplekken op mee uh, op uh, eisen. En daarbij komt ook nog, het is ook een evenemententerrein, waaronder uh, het uh, bouwen, het uh, ja, timmer. Uh, dorp van de kinderen in de zomer. En vindt het Zandvoort, het Volkswagen-evenement vindt ja. daar ook plaats. Dus uh, of daar uh, ja, uh, gehoor aan gegeven gaat worden door onze bewoners uit Zandvoort, maar ook vooral natuurlijk uit Zuid, uh, dat betwijfel ik. Uh, we gaan uh, het meemaken. Het wordt een, uh, een uh, discussie, denk ik zomaar. Maar is er nog ergens anders plek om het te doen? Nee. Ja, er zijn uh, natuurlijk suggesties. Hè. Mensen noemen het toch Nieuw-Noord. Daar is nog een plek. Uh, bijvoorbeeld naast het vluchtelingen... ...gebouw uh, ja. van het Rode Kruis... ...is natuurlijk ook nog een braakliggend stuk. Uh, daar zou je ook even hetzelfde kunnen doen... Ja. ...maar dan voor het AZC. Uh, maar je kan ook bijvoorbeeld uh, zeggen... van, ...nou, ik... Uh, ik uh, ga in het zitten zelf te schijken. Maar ja, dat zijn allemaal uh, opties uh, die ik zo maar even in de, in de lucht roep. Ja, ja, ja. En uh, die ik niet als journalist zeg, maar als, als Roy. Uh, maar we gaan het meemaken. En het gaat een discussie opleveren. Dat is natuurlijk wel al bekend. Uh, die is natuurlijk ook losgebassen bij uh, de Facebookpagina's op Zandvoort. Bij onze op de Facebookpagina ook de Zandvoortse korant en ZFM ook. Dus we gaan het uh, meemaken. Dus... Uh, ja. Heel benieuwd? Ja. Ja. ja. Heel benieuwd. Ik ga even snel even scrollen, want normaal staan jullie altijd op, uh, op speaker. Ja. Uh, nu niet, omdat ik in de metro zit. Uh, oh ja, dit is natuurlijk ook nog gebeurd. We hebben een nieuwe wethouder. of wat? Er is in ieder geval een wethouder voorgesteld. Janja de Kloet is, uh, uh, is, uh, de, is uh, voorgesteld als nieuwe beoogde wethouder van de gemeente Zandvoort namens het OPZ. Um, ja, daar heeft uh, onze verslaggever Jelma Koper een uh, verslag over geschreven. En uh, dat is natuurlijk Philip Zandvoort uh, Insight. En uh, ja, die zal dan Peter Kramer uh, opvolgen uh, en dezelfde portefeuilles ook overnemen. We onder het circuit en de samenwerkingsverband met de gemeente Zandvoort. Uh, gemeente uh, verder hebben we natuurlijk... Uh, verder hebben we ook nog iets heel bijzonders. En uh, wij hebben... Jelmer uh, Koper en ik zijn gisteren naar een presentatie uh, geweest uh, naar het, uh, over het IJsland preventiemodel. En dat klinkt heel raar, zand voor het IJsland. Nou ja, er is een, uh, uh, ooit een plan gekomen in uh, 2008 uh, uh, in IJsland, omdat daar het drugsgebruik, het alcoholgebruik en zelfdoding aantal onder jongeren heel hoog was. En uh, daaruit is er een uh, is dat plan in Nederland ook uitgerold? Op verschillende plekken in Nederland. Waaronder Urk bijvoorbeeld of Tessel. Um, maar Zandvoort heeft nu ook een eigen model gecreëerd en geschreven. En dit is uh, natuurlijk het, uh, het Zandvoort-preventiemodel. Uh, uh, en het Eifand-preventiemodel met een Zandvoort-sausje noemde wethouder het. Ja, ja, ja. En uh, het houdt in ieder geval zo in dat samenwerkingsorganisaties. waaronder plus, GGD. Uh, de huisarts, uh, uh, jongerenwerk, uh, gaat zo maar door, uh, verbreed mogelijk, al, iedereen die met jongeren te maken hebben, maar ook sportverenigingen, sportservice, uh, die gaan samenwerken uh, om te kijken hoe ze jongeren uh, die al verslaafd zijn of uh, alcoholmisbruiken, uh, in ieder geval uh, daarbij kunnen helpen, maar het ook te voorkomen. En daardoor gaan ze in gesprek met jongeren, in gesprek met uh, de scholen, in gesprek met uh, de ouders. Om te kijken hoe je een um, groot plan kan uitrollen in Zandvoort. Om de aantal cijfers die heel erg hoog liggen in de gemeente Zandvoort. Uh, naar beneden te, te halen. En uh, daar is gisteren een presentatie over gegeven in de Brouw Tram. Waar al die organisaties ook bijeen waren. Waaronder ook de gemeente Zandvoort zelf. En, uh, en zo. Uh, het is, ik moet zeggen, het is wel een. Hele inspirerende uh, verhaal geworden. En Laskeré, uh, wethouder van Gemeente Zandvoort, uh, vertelde ook een verhaal over wat hij dan meemaakt en dat hij ook kinderen heeft. En dat, uh, dat Zandvoort uh, best wel uh, hoog staat in cijfers en dat hij zeg maar ook echt wel zorgen over baat. Ja. En ook helemaal als uh, ja, dat kinderen en jongeren in zijn portefeuille vallen. Uh, dat, dat, dat dat best wel heftig is. En dat hij zelf nog lid is van de reddingsbrigade en dat hij in zijn pak uit het gemeentehuis is gerend om de reddingsbrigade bijvoorbeeld uh, gisteren te helpen met een, uh, ja, een suicidaal iemand die, uh, ja, die op het strand uh, oh, oh, okay. en, yeah. en onze wethouder is nog steeds betrokken bij die uh, uh, bij die uh, renningsbrigade maar ook als uh, verpleger in het ziekenhuis. Hij uh, uh, regelmatig gaat hij nog um, meedoen aan diensten in het Spaanse gasthuis bijvoorbeeld. Okay. En oh, cool. daardoor uh, kan je best wel veel respect voor hebben. Ja. Maar normaal, als er een plan uitgerold wordt in de gemeente, dan duurt het vier jaar voordat het echt uitrolt. En deze wethouder heeft er, dat is, hey, het heeft, uh, Maaike Koper heeft deze motie ingediend over dit eisen uh, preventiemodel. Um, uh, anderhalf jaar geleden en in anderhalf jaar geleden tijd uh, is er heel veel gebeurd. En uh, wordt er nu gekeken naar financiën, wordt er nu gekeken, met elkaar gesproken en zijn ze al best wel wat. Uh, dat grote stappen verder binnen de gemeente rondom dit model. Dus gisteren was de kick-off daarvan... ...en uh, Jelma Koper en ik zijn daarheen geweest... ...en we hebben een heel mooi verslag uh, gemaakt op beeld. En uh, dat is uh, te zien op ons uh, YouTube-kanaal... ...en op onze website zandpissite.nl. Uh, heb ik natuurlijk heel veel verteld... ...omdat ik ook enthousiast ben over dit uh, model. Uh, vergeet ik nog één ding en dan hou ik weer op... ...en dan gaan jullie lekker weer verder ja. met dit programma. Dat geeft me een muntje en ik lul het wel vol. Uh, ja. Maar uh, het buurtfeest houdt we natuurlijk altijd even op, op ja. de hoogte. Op dit moment zijn wij uh, heel ver met het buurtfeest. Ik kan jullie een primeurtje geven. Een okay. heel leuk primeurtje. Okay. Dankzij Dirk van den Broek Nederland. Dankzij uh, Sport en Cultuur uh, Fonds uh, Nederland. En het Sportservice Nederland op Zandvoort. Kunnen wij uh, jullie bekendmaken dat er een uh, heel groot knok out evenement komt in het buurtfeest. Op het, uh, op het uh, plein uh, bij het basketbalveld, op uh, pleintje bij de Vledingstraat, uh, komt er een heel groot arena te staan. Waar de kinderen van Zandvoort, uh, jongeren van Zandvoort mee kunnen doen aan een panna knockout out uh, toernooi. Die echt groot wordt georganiseerd en groot wordt opgepakt. En uh, dankzij de sponsors uh, is dit mogelijk. En wij zijn er enorm trots op dat, de, uh, dat uh, dit in onze gemeente weer gaat plaatsvinden. En het is al eerder georganiseerd. Maar uh, ze konden kiezen tussen drie evenementen en ze hebben voor ons mooie het Zandvoort gekozen. En voornamelijk Zandvoort wordt, maar daar gebeurt er zo weinig. In die 55 jaar tijd is er nog nooit zo'n groot evenement uitgerold in deze buurt. En maar, daar zijn we heel erg blij mee en trots. Maar wat is een parenknokhout? Uh, een pannenknokhout. Een pannenknokhout? Dat is een voetbalspelletje. Ja. Dan moet je snel oh. ongeluk onder iemands poortje in het doel... tussen de benen doorspelen. Ja. Inderdaad. Nou, keurig, ja. Nou, dus dat is leuk. En dan ja. tot laat, slot, het laatste oproep voor de buurtfeest. Uh, we zijn druk op zoek naar sponsors. Want we willen nog extra dingetjes voor elkaar krijgen. Een sponsorpakket is van 75 euro. En, um, en we zijn ook op zoek naar vrijwilligers. Uh, als je het leuk vindt dat je denkt van... Goh, ik wil de buurtfeest heel graag ondersteunen. Of samen hè, met een collectief, dat je als neer nog zet... Uh, dat kan allemaal. Uh, stuur uh, daarvoor informa voor informatie naar info.nl. Nogmaals, info.n. En via dat e-mailadres kom je in contact met ons. Ook als je een idee nog hebt, stuur het gerust. We zijn nog heel erg dringend op zoek naar sponsors en vrijwilligers. Uh, het evenement gaat door. Het wordt gesponsord een groot deel door de postkomelootrade Buurtfonds. Alleen, uh, we zijn gewoon echt nog op zoek naar randsponsors en activiteiten. Om het evenement nog leuker te maken. ...en beter te maken. Nou, ja, ja, Hartstikke mooi. Ja. Veel succes. Ja. Ja. Het is weer een ja. vol week geweest. Ja. Het is een vol week geweest... ...en uh, onze agenda zit komende week ook weer vol. Er gaan heel veel leuke dingen gebeuren... ...waaronder natuurlijk uh, de kick-off van uh, Pride at the Beach... Uh, ...waar we zeker aanwezig gaan zijn maandag. Dus hou onze Facebookpagina... ...santastisiteit.nl in de gaten... En dan uh, komt het helemaal goed. Oké. Okay. Heel hey. mooi. Dankjewel weer Roy. Ja. Nou, ik kan uh, meteen uitchecken hier op Station Dijk. <laughs> en uh, jullie gaan weer verder. <laughs> Succes. Wij draaien hey. nog één keer in je jingle en tot volgende oh, week. Ja. Oh, wacht ja. even, wacht even, wacht even, wacht even. Ja, ik hoeft je niet bij te horen. Ja, ja. ja. Hey, bedankt. Hey, doei, doei. <laughs> hoi, hoi. Doei, hoi, hoi, Ja, jij ja, ja, ja, wel lekker met je jingle. Ja. <laughs> van Mijn zoon was gisteren jarig. Hij werd acht jaar oud, mijn heeft hij ook gehad? Na zijn bals, zijn fietsen, treinen. Nee, daar keek hij niet naar op. Want zijn vlieger was in alles. Alleen wist ik niet waarom. En toen, de andere morgen, zei hij: Vader, ga je mee. De wind, die is nu gunstig. Dus ik neem een vlieger mee. Vast. Arme vliegen Tot zij hem ontvangen. Tot zij hem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 Ja, nou, Marcel kan helaas uh, niet aan de uh, telefoon komen... want hij moet ook weer hard werken. Maar hij heeft ons wat opgestuurd. Het programma aanstaande maandag om 3 april... gaat naar het Grindcore. geweld van vorige week. Uh, een stapje terug doen. Uh, en, want het is die avond de Industrial Metal aan de beurt. Dus de Industrial Metal. Industrial Metal is een combinatie van de oude Industrial... Ja, ik moet tom, soms af en toe denken want al zoveel termen... en uh, <lacht> nog nooit wat hoor <laughs> Dus je hebt industrial Mangel, metal, metal. En dat is een uh, combinatie van de oude industrial... gemixt met heavy sound. En dat oh, ontstond zo rond 18, 1985 1986. Uh, dankzij bands als White Zombie, Ministry en Godflesh. Die als eerste elektronische invloeden gebruikten. Uh, die als eerste elektronische invloeden van keyboards en synthesizers... in hun muziek gingen gebruiken. En die mensen, ze staan ook bekend, om het gebruik van, uh, uh, bekend vanwege het gebruik van veel korte samples. Het bekendste voorbeeld van industrial metal is natuurlijk Bramstein. Ja, oké, okay, die kennen we wel. Ja. Die naar eigen zeggen, tansmetaal metaal maakt, tans metaal maakt... Dansmetal, me, dans denk ik, ja. Dansmetaal, ja. En een onderdeel is van de Nooie Deutsche Hertenbeweging. Dat is ontstaan in de vroege jaren negentig. Dit en veel meer industrial music komt komende maanden voorbij. Met uiteraard de bekende achtergrondinformatie. en de meest toonaangevende bands. en een veelal eerste singles of vroegste muziek. Ik zou zeggen, ga luisteren. Want het wordt wel heel interessant, uh, zeker voor mensen die iets, iets meer van metal afweten dan ik. Die krijgen dan een keurig, een keurig overzicht van uh, ja, een industrial metal. Dus uh, ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd wat jij uh, als smartlap heavy metal gaat draaien. Ik, ik na heb deze. geen smartlap als heavy metal. Ik, ik ga hierna naar uh, hier Ere Klepten met uh, Tears in Heaven. Ja. Dat is ja, ja. Enorm triest. Wat verstaan jij onder een smartlap? Een tranentrekker? Ja, en er moet gewoon veel allende in zitten, vind ik. Ja, een tranentrekker, ja. ja. ja, ja, ja. Nou, dat is het. Maar je moet er wel vrolijk van worden. Nou, dat hoeft niet. Word je vrolijk van dat nummertje wat je nu gaat draaien? Nee, nee, nee. nee. nee. Maar de volgende wel. En Welke? Is mijn stijfste Kissie van Zwarte Riek. Nou, daar word ik ook niet vrolijk van. Ah, jawel, dat is wel leuk. Ja, leuk is wat anders dan vrolijk, vrolijk worden. <laughs> Oké, okay, dus okay. aanstaande maandag luisteren naar Play It Loud van Marcel... Ja. Uh, van 9 tot 11 tot of? Tot 11, ja. 9 ja. tot 11. Aanstaande maandag 3 april. Ja. Industrial en. Metal. Oké, okay, dan gaan we verder met Eric Clapton en Tears in Heaven. Nee. De oo je kwam als Mijn moeder keek angstig omhoog. Ze was bezig, kopjes en het drogen. Toen hij bij ons binnen vloog. Mijn wieg hij was, een steestelgeer.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 Goed, dat Drama. Nou, op, moet je nog een keer uitleggen wat een stijfselkistje is? Een stijfselkistje, dat had je vroeger bij het, uh, bij het wassen en het strijken. En dat maakte het kreukvrij. En dat zorgde dat dat linnen uh, uh, heel hard werd. Dat de ja. uniformen van ah, de verpleegsters okay. werden ook geschreven. Uh, ik, ik heb niet zo goed geluisterd. Waar ging het dan nou om? Ah, het, het was zo arm. Ze, oh. dus, de, de, de wiggy dat werd de stijfelkissie, weet je oh, wel. Oh, ja. En, en de deken was de waaierok. En ach, het was drama. drama. Maar ja, ze zijn wel groot geworden, toch? <laughs> Zoveel drama viel ook wel weer mee. Oké. Okay. Dus. Goedemorgen, Zandvoort Live op ZFM Radio. Iedere zaterdagmorgen kunt u bij ZFM Zandvoort luisteren naar het liveprogramma Goedemorgen Zandvoort. De uitzending begint om tien uur en loopt tot twaalf uur vanuit de studio aan de Tolweg. En komende zaterdag, dus morgen alweer. 1 april is het volgens mij morgen. Ja, 1 april. Uh, geen grap, maar uh, gewoon een live uitzending gepresenteerd door Ben Sonneveld. En de volgende gasten komen aan boord. Uh, Buurtfeest Zandvoort op 27 mei. En dan komt Roy van Buringen langs, zoals hij al zei. Kennismaken met de Rotary op 3 april door de voorzitter Joop Janssen. Nieuw leven in de volleybalclub Sporting door Annemieke Ernsten. Een nieuwe elektrische belbus bij Pluspunt, er staat geen naam bij. Inwonerspeiling in de raad door wethouder Gertjan jan Bluis. Kick-off van de Pride at the Beach op 3 april door Roy Dongen. En de Jim populair, Kuno de Vries en Ilja Botman. Dat is de zaterdag, uh, dit keer nog vanuit uh, de studio aan de Tolweg. Maar vanaf 8 april komen uh, negen weken lang de live-uitzendingen van Goedemorgen Zandvoort... Uh, uit het Zandvoort Museum, naar aanleiding van de expositie... beroemde, bekende Zandvoorters. Iedereen is van harte welkom om deze live-uitzendingen bij te wonen. Dus vanaf 8 april, negen weken lang, vanuit het Zandvoort Museum. Vroeger werd het toch altijd vanuit uh, Hoogland uh, ja, gepresenteerd? Klopt. Ja, dat wilde hij niet meer of zo. En, uh, eigenlijk is dit ook wel een prettige locatie. Ja. Ja. Er is niks mis mee. Nee, zeker niks mee. nee Gezellig. Ja. Ja. Oké, okay, we gaan weer verder met onze smartlappen. Uh, wanneer gaan we nou een beetje van Wim de Biet draaien? Uh, ja, zeg maar wanneer je wil. Nu. Nu? Nou ja, dan moet ik wel eventjes omschakelen. Ja, dan praat ik de tijd wel vol. ja. Ik praat oh, de jij, tijd wel is. vol. Ik praat de tijd wel vol. Ik praat de tijd wel vol. <laughs> ik praat de tijd wel vol. <laughs> ik praat de tijd wel vol. Uh, we nou, beginnen... schiet erop... <laughs> We beginnen met, uh, uh, even kijken, De Tegenpartij. Een liedje gezongen door Wim van Kooten en uh, ja, Wim Ja, alles al een leuke introductie. Ja. De Tegenpartij. Huh? Iedereen meezingen. Ja, nee, iedereen kent hem. Dus... Uh... De Tegenpartij is van jou en van mij. De Tegenpartij. De tegenpartij Maak iedereen blij De tegenpartij Daar horen we in Is originella, je bent de sigaar Als je in Nederland je uit je bal behangt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 ZANG Peter staat, Zoek jezelf, boerens, vind jezelf Wees en blij van in jezelf Zoek jezelf, boerens, vind jezelf Wees hem blij van in jezelf Dit waren dus uh, twee liedjes van Cote uh, van en de Bie achter elkaar. Uh, dat was De tegenpartij, natuurlijk. <laughs> en uh, Zoek Je Zelf. Het was inderdaad van de positivos. Uh, ook van Cote en de Bie, natuurlijk. Dus, uh, en ik heb nu een liedje van De Vieze Man. Kun je die nog herinneren, Pim? Ja, die kan ik zeker nog, ja. Ah, okay. Ballen in mijn buik? Ja, bollen ja. in mijn buik. Bollen in mijn buik. Hier is die. Dan moet hij wel gaan spelen. Na mijn foto zie de kant van seksuele meisjes Een mevrouw die even zachtjes schudt, zo met een bos radijsjes Oh, dan krijg ik ballen in mijn buik Grote, warme, natte, lekke ballen Oh, dan krijg ik ballen in mijn buik Van die dingen krijg ik ballen in mijn buik Kun ik niks aan doen, gaat gewoon vanzelf een dame zei, je pop met nog geen kleren aan. Dat de bovenste helft eraf is, er alleen twee benen staan. He, de dingen die ze smeren uit hun neuzen aan hun stoelen. En een pakje melk wat zuur is, dat het lekker bol gaat voelen. Kapotte vuilniszak, waaraan is gegeten. Of een bankje in het park, nog warm van ieder heeft gezeten. Oh, dan krijg ik ballen in mijn buik. Grote, warme, natte, lekker ballen. Oh, dan krijg ik ballen in mijn buik. Van die dingen krijg ik ballen in mijn buik. Al twee keer mee langs het ziekenhuis gelopen en niks geholpen. Een heel gezin die allemaal hamburgers lopen eten Zwaar je hebben er in de pomp getrappen dat ze het nog niet weten En zo met hun overover tegen ketse poppen goed. En hoe de koningin soms kijk onder vandaan naar hoed Maar ook vaak bij een ingooi dat hun broekje zo omhoog gaat Of dat je recht wil plassen, maar dat die in een boog gaat Oh, dan krijg ik ballen in mijn buik Grote, warme, natte, lekkere ballen Oh, dan krijg ik ballen in mijn buik Van die dingen krijg ik ballen in mijn buik daar gaat geen dag voorbij zonder ballen in mijn bruik, gekke. En wat je vaak ziet kleven onder een autobanden. Of wat je dan ziet drijven, zo langs de wallerkanden. Soms haal ik bij het postkantoor wat giro-enveloppen. Hoewel ik momenteel dus niks heb om erin te stoppen. Maar die zijn gratis meenemen, dus dat is geen pikken. En dan heb ik mooi voor niks weer wat om lekker om te likken. Oh, dan krijg ik ballen in mijn buik. Grote, warme, natte, lekker ballen. Oh, oh, oh, dan krijg ik ballen in mijn buik Van die dingen krijg ik ballen in mijn buik Nou zijn dat dus lekkere ballen Maar dan heb je ook nog enge ballen Zo van nagels in het bad En washandjes in bed Een zadel maar dan nat Een gebarste vleeskroket Zoals autobanden piepen op het randje van de stoep En soms is het papier op aan het rolletje zit poep. Of een schoteltje dat plakt En niet van een koppie gaat En een pet die na het schrijven in een ander doppie gaat Oh, oh dan krijg ik ballen in mijn buik Grote warme natte lekke ballen Oh, dan krijg ik ballen in mijn buik. Van die dingen krijg ik ballen in mijn buik. Eigenaardig, eigenaardig, maar niet vies, toch? Hey. Ja, dit was. Uh, ja, het blijft man. mooi. Ja. Ja. ja. Ik heb ja. nog een stukje mm. en dat is best een. Uh... Wat is jouw dierbaarste herinnering aan Kotambi? Oh jee, dat, dat zijn er zoveel. Ik heb zo. Ik zat hier dus allemaal na te kijken en te doen. En ja, je herinnert je echt alles nog. In ja. Jacobsen, FNS. Ze hebben ook heel vaak. Oh nee, heel vaak. Ze hebben in ieder geval twee keer hun moeders mee laten doen. ja, en, uh, ja. Van de Bier, inderdaad. ja, ja, van, ja. Bier, van de ja. Bier en van Koten ook. Dat was de moeder van Jacobsen. Ja. Ja, en daar heb ik allemaal. Weet je, ik heb toevallig naar Draadstaal zitten kijken van de week. En dan ja. denk ik van. Het heeft niet het niveau. Dat. Ja, dit was zo. Af en toe heb je van die mensen die geniaal zijn die bij elkaar komen. En dat klikt, ja. weet je. Uh, Lennon en McCartney. Uh, Monty Python. Uh, uh, The Rolling de Stones. Team. <laughs> The Rolling Stones. De Rolling Stones. De Rolling Stones. Jagger Richards. Uh, nou, ja. hij dus. Maar er zijn meer van dat soort. Johnny Cry en uh, Rijk de Gooier. Ja, ja. Dat waren allemaal van die mensen die elkaar... Rutte en Kaag. Hmm? Rutte en Kaag. Die vond ik iets minder humoristisch. <laughs> en ik, vind, ik moet ook zeggen dat de genialiteit daarbij ontbreekt. Wat ja, dat is een beetje saai, maar het is wel cabaret natuurlijk. Hè? Het is wel cabaret, <laughs> dat wel, dat wel, dat wel, absoluut. Dat, uh... ja, mijn mooiste herinnering is uh, toen hij 40 werd, uh, Wim de Bie. Ja, dat moet dan in 89 zijn geweest. Uh -huh. Dan uh, zag je een, een, een, een stukje film. Dan was hij in het bos aan het zoeken, ook met een groot boek. Dus wat hij eigenlijk was zeggen, ik ben nu 40 en ik moet nog zoveel doen, ik heb nog zo weinig gedaan. Hoe lang heb ik nog en, uh, ah, ik ja. moet nog zoveel dingen doen en uitzoeken en uh, leven en zo. Je en, uh, 40 heeft hem volgens mij wel aangegrepen. Ja. En, en mij ook wel, ik voel 40 erger dan 50. Ja. Ik heb hier een stukje, en dat komt uit 1973 van Wim de Bie. Ja. En uh, daar voorspelt hij zijn overlijden in 2023. Ja. Dat is. Nou, hij voorspelt het niet. Dus nee, hij voorspelt het, het. Ja. niet, maar ja. hij moet volgens... Dan, uh, Van Koter komt als een uh, een of andere deurverkoper aan de, aan de deur. En um, gaat hem dan uh, uh, dingen aansmeren. Ja, ja. Maar er komt dus uit dat hij in 2023 zal overlijden. Ja, inderdaad, ja. Heel, ja. Echt? Nou ja, ja. luister maar. <treeks> Goedemorgen. Wij zijn van de commissie Muntendam en wij zijn bezig met een globaal bevolkingsonderzoek. En als u uh, even te woord zou willen staan, kijk om tot een populatieprognose te kennen komen, moeten wij weten wanneer u ongeveer dag dood te gaan. Het steekt dus niet op een maand of twee, drie. Maar als u mij een, een globale indicatie zou geven van het verscheiden, dan zou dat zeer ter willen zijn. Eh. U bedoelt wanneer ik doodga? Dat moeten wij namelijk weten, ja. Het environale uh, stervensjaar om tot die prognose te kunnen komen, dat moeten wij met, namelijk weten. Ik, ik ben pas 32. U, u bent 32, nou kijk eens aan. Vindt u zelf niet dat u het dan eigenlijk allemaal wel al zo'n beetje gezien hebt? Dan zet ik u in elk geval nog op deze eeuw. Maar ik zou heel graag het jaar 2000 nog mee willen maken. Ja, kijk, dat willen wij allemaal wel. Ah, ja, natuurlijk. Hè. Oh, ja. Heeft dit nu te maken met de energiecrisis? Uh, dit heeft te maken met de energiecrisis, met de hamsterwoede, met de watervervuiling... en met de dreigende oorlog met Frankrijk. En uh, bovendien, meneer Okers, er wordt het tijd... dat wij dat onredelijke verschil tussen heel oud en heel jong... Eens een beetje gaan nivelleren. Dat wij dat eens een beetje af gaan kalven. Fijn. Redelijk, uh, ja. Ik heb in 1998 voor u overigens nog wel een gaatje dat je zegt. Maar is er nou helemaal niks meer aan te doen? Uh, nee. Kijken, want als al die Nederlanders zouden willen blijven in leven tot het jaar 2000, dan krijgt men dus dat dat gaat kosten de regering naarmate per hoofd een x-bedrag. Gaat dat kosten. En dat kan natuurlijk niet. Een x-bedrag. Dat kan natuurlijk nee. niet. Dus uh, u hebt waarschijnlijk ook een auto? Ja, een Opel Kadet. Daar hebt men het reeds, daar hebt men het reeds. U hebt ook een auto en u hebt ook uh, benzinebonnen. Benzinebonnen heb ik al, ja die heb ik al gehaald. Ja. Die heb u ook, ja kijk dat kost ons al zoveel namelijk, want op elke bom, moet u zo zien, ligt de regering nog eens een keer een eiperkantage. Ja. Dus dan krijgt men dat x-bedrag een eiperkantage. Slaat men dit nu lineair om, dan kost één bom de tegenwaarde zijnde van een extra jaar leven. Dus zijn 25 benzinebonnen metronomisch gelijk aan 25 jaar extra leven, maar ja, dat, dat wordt dan... Te... Nee, maar als ik nou alle benzinebonnen weer inlever... Als u alle benzinebonnen weer inlevert... Dat zou dat niet kunnen? Ja, het kent natuurlijk wel... Ja, en bij wie, uh, bij wie moet ik dan zijn? Ja, dan moet, u, dan moet u bij de betrokken ambtenaar zijn, hè? En wie is dat? Dat ben ik. Hebt u dan nog één momentje? Hebt u dan nog één momentje uh, tijd? Ja, als u... Ja, snel, heel snel, heel snel, dan... ja... Kijk, kijk u uh, 25 miljoen Ja, dat is. We hadden u gezegd op uh, 1998. 1998 plus 25. 25. Dat wordt dan 2023. Dan moet. Zou u dat gaan in het jaar 2023 als u dan op of in dat jaar even dood, doodgaat. Fijn, dank u wel voor de medewerking. U krijgt automatisch van ons nog een aanmaning in het jaar 2022. Ah, fijn. fijn, dat u het niet vergeet. Uh, als u dan even wilt tekenen voor akkoord. Ja, graag. Uh, waar? Ja. ja, heel bijzonder, hè hey, ja, he. dat is het ja. Ja, dat is toch 23 is inderdaad, ja. ja. Want hij is 83 geworden, nee, 4, 83, ja. Uh, ja. Hij is van... Ja, 49. Ja, ja. Nee, ik ben 49, 39. Ja. Oh ja, zoiets, ja. Ja. ja. ja, hij is twee jaar uh, ja, uh, ja. jonger als mijn moeder. Ja, en dat was het grapje ook, uh, toen hij 41 was, is hij geboren in 39... Toen was code 39 en die was geboren in 41. Ja. Snap je? Ja. Geloof ja. er niks ja. van. <laughs> ja, ja, komt wel mooi uit. Ja, zeker. Ik, ja. Uh, ik, heb voor het volgende uur heb ik nog twee stukjes cabaret, waaronder eentje dat is nooit uitgezonden en dat, uh, er zit ook een aantal bloopers in en dat maakt dus wel erg leuk want ze krijgen de slappe lach op een gegeven moment. Oh, dat moment. is zeker leuk, ja. ja. Dus uh, ja. Maar we gaan weer even verder met smartlappen. Nee, geen Nederlandse smartlappen. Ik heb een Nederlandse smartlap oh, yeah. op Pim. Oh. Maar als Pim een, een buitenlandse wil, ja, dan wil buitenlandse. Uh, kunnen we die ook wel doen. Wil ja. jij die? Ja? Ja hoor, Doe graag. Welke? De uh, uh, uh, Flee Brothers met Crying in the Rain. Oh ja, dat ik... is toch veel mooier? <laughs> Nee, zo oud als jij, is het waar? Geeft geen dag terug. Waarom gaan toch die jaren als je jong bent zo vlug? Het was dus... Um, Spiegelbeeld. Van? Willeke Alberti. Goed zo. <laughs> de dochter van Willy Alberti. Wil Daar nee. hebben we ook nog een nummer ja. van. Huh? En de, de, de, het nicht van? Getrouwd met? Ja, dat zijn er heel veel. Dat, dat gaan we niet opnoemen, die <laughs> lijst. Nee, nee. De, de nichtje van uh, um, Johnny Jordan. Oh, dat wist ik ook niet. Nee. Ja. Nee. Nou, uh, Willy Alberti en Johnny Dan waren neefjes. Oh, ja. Nee. Kunnen ze niks aan doen yes. natuurlijk, hè? Nee, daar kan je niks aan doen. Dat, uh, dat oh, gebeurt nee, nou doen. eenmaal. Ja. Even kijken. Nou, een mooie afsluiten van dit nieuws, want we gaan alweer bijna naar het nieuws en de reclame toe. Ja. Laat maar ik, horen. Uh, Pappie, ik zie tranen in je ogen God. van uh, Arno en Gratje. Ja. SB9 straks meer. TFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1.